Joris Stubinitsky met het NOS-journaal. De politie heeft gisteravond en vannacht in Catalonië. zeker 51 mensen opgepakt bij demonstraties die in meerdere steden uit de hand liepen. Bij rellen raakten bijna 100 mensen gewond, onder wie betogers, agenten en journalisten. In Barcelona gingen volgens de politie een half miljoen mensen de straat op. uit protest tegen de zelfstraffen die Catalaanse separatistenleiders hebben gekregen. In de VS is het onderzoek naar een privé-server van Hillary Clinton afgerond. Ze liet in haar tijd als minister van Buitenlandse Zaken... e-mails met vertrouwelijke informatie naar een eigen server sturen... naar eigen zeggen om beter thuis te kunnen werken. Republikeinen zeiden dat Clinton een schaduwcorrespondentie wilde bijhouden. De gang van zaken was in strijd met het protocol. Uit het onderzoek naar 33.000 e-mails... blijkt dat 38 mensen vertrouwelijke informatie hebben gestuurd... Volgens het rapport is er geen bewijs van systematische, moedwillige manipulatie van vertrouwelijke informatie. In de Chileense hoofdstad Santiago is de noodtoestand uitgeroepen na uit de hand gelopen protesten van scholieren. Die demonstreren al dagen tegen de prijsverhoging van kaartjes voor de metro. Gisteren richtten ze vernielingen aan in metrostations en werden politieagenten bekogeld. Vanwege de noodtoestand gaan grote evenementen niet door. Mogelijk wordt een concert van André Rieu... dat vanavond in Santiago op de agenda stond, ook geannuleerd. Daar wordt later vandaag een beslissing over genomen. Op de stranden van Bonaire zijn het afgelopen jaar ruim 50.000 stukken afval gevonden. Tien keer zoveel als op de Noordzeestranden. Het gaat vooral om plastic en polystyreen, waar bekertjes van worden gemaakt... Volgens het Wereld Natuurfonds en Clean Coast Bonaire... is het meeste afval gevonden op de oostelijke stranden van het, st van het eiland. Daar wordt door de wind het land geblazen. Het weer dan nog. Het wordt een grijze dag... met op veel plaatsen regen of motregen bij ongeveer 14 graden. Morgen bewolkt met vooral in het oosten regen. In de loop van maandag wordt het weer wat droger. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB.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 John Cornelissen en Daisy. Goedemorgen. Daisy, Daisy. Goedemorgen. Daisy, wat moet ik zeggen? Daisy? <laughs> Daisy, Daisy, Daisy de Krijger. Daisy. Ja, ja de Daisy de Krijger. De krijger. <laughs> ja, ze vermomt wel eens als wille, ja, ja, daarom, daarom, ja, Ja, daarom. <laughs> van uh, Plazant. En we het, gaan we het hebben over einde van het strandseizoen ja. 2019. Daarna praten we met Peter Tromp over classic concert piano recital van Viviana Ching.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 Ja. Uh, daarna krijgen we, ja dat is alweer de tiende editie van de Open Kampioenschap genalenpellen bij Talassa. En Ton Arissen die vertelt ons daar alles over. En 29 november is het de jaarlijkse sportgala uh, georganiseerd door de Sportraad. We zijn benieuwd wie er allemaal uh, mogen komen. Ja. Goed, uh, de techniek wordt gedaan door uh, Cor De muziek is ook uitgezocht door Koordraaier. De redactie Gert van Kuik en uh, Gerry Rutte die naast mij zit en die presenteert mee.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 Uh, toen uh, het 21 en 22 april was, was het 25, tussen de 25 en 30 graden. En Koningsdag was vijf dagen later. Nou, iedereen kan zich nog wel herinneren. Denk ik, je stapte naar buiten in een deken van regen. En het was maximaal 6 graden. En dat was denk ik een beetje het standseizoen. Het was uh, met grillen en nukken. Ja. En uh, met hittegolven, ja. trokjes ja. temperatuur. Ja. Op en af. Zandstormen ja. en, <laughs> alles en veel er En de ja. laatste weken, ja. mm, is veel regen. Maar ja, ja, dat heeft iedereen gehad, denk ik. Maar ja, we hebben, ook, we hebben het ook 40 graden gehad. Ja.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 dan want, dan ze uh, maar even. ja precies dat ja. is een beetje het statement dat we die dagen hebben aangenomen van iedereen die haast heeft die gaat maar ergens anders heen want uh, wij gaan niet harder lopen voor uh, geloven, de, geloven de mensen dat ook als je dat uh, ja veel um... mensen hebben wel een soort van medelijden inderdaad uh, ja. Ja. God. Ja, ja erg veel mensen ja. vragen goed oh, kijk aan nou. ja, ja. zielig. maar kun je wel een ja. beetje opschieten ja dat we wel en we hebben het delen van het terras afgezet zodat het allemaal iets kleiner is en iets meer beloopbaar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 Het was om 6 uur de strand en dicht. Ja. En nu is het 12 uur. was het uur. denk ik ook stil op het strand hè, om 6 uur. Ja, ja was het was gewoon verlaten en stil. Ja, en was ja. dicht, ja. Nee, nu is dat echt uh, vanaf 2, 1, 2 uur middags lunchtijd, zeg maar, dat ja. de drukte ja. begint. Tot avond. Of, of, of aan het einde ja. van de ochtend voor de koffiedrinkers nog. Wij zitten natuurlijk bij het station, dus dat heeft ook nog wel dat wat van invloed dat daar wel wat traffic is wat ja. uh, vanaf die kant komt. Maar je merkt duidelijk dat heel veel mensen ook nog uh, rustig naar Zandvoort komen... om twee uur s middags, maar ook om vijf uur s middags nog. Om nog gewoon te eten aan zee. Eten aan zee, en, en, oh mooi. Ja, ja, te en eten eten. Na, Zonder na, dat ze eigenlijk met de voet in het zand komen. Ja, na het werk komen mensen ook heel vaak nog... Merk je dat aan mensen? Dat ze echt...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 En eigenlijk op het ras heb je veel meer voordelen. Want je hebt en ja. geen zand in je voeten. Wat een groot voordeel is. Ja, ga je dat, is klaar, ja. dat is ook waar. Ja. Maar uh, je hebt ook gewoon bediening. Uh, je hebt het toilet de dicht hand. in de buurt. Ja. Je bent ja. veel meer alles in de buurt. Ja. En je wordt ook nog eens bediend. Ja, dat is ja, ja. Ja. Op, ja. Het, op het strand meer, ja. natuurlijk niet. Ja. Goed, dat maar was maar, maar uh... die bedjes, dat is dan toch ook een extra inkomsten, toch wel eigenlijk? Of ja. is dat niet meer maar zo? Maar ik op... heb wel het idee dat dat uh, bij ja. ons in ieder geval minder wordt. Omdat wij ook daar ons wat meer richten. Zijn maar op het restaurant zijn aan de zee.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 Spectaculair. 6.0. Ja. Dat, dat we binnen buiten terugkomen, nee. om zo maar te zeggen. Maar wel gewoon even wat vernieuwing, verfrissing. verfrissing Iets en anders, lekker, anders, Anders wel een ja, beetje. Ja, qua kleurstelling een klein beetje anders. Maar toch die witte en die beige Jullie en die zak, eigen. En ook dat, je, dat is toch een beetje ja. ons ja. huis ja. met het blauw erbij. Ja. Maar daar wat meer kleuraccent in. Wat andere tafels, wat ronde tafels willen we kopen. Uh, we willen wat anders inrichten dan wat we het in het verleden hadden. Dus, nou, dan gaan we volgend jaar met, uh, met spanning tegemoet. Een jubileum, hè? Een idee van Hender op 20.02.202 Ga de, deur. 20 Ga, de deur ...ga de deur weer naar binnen open. Ja, oké okay. leuk. Hey, dat uh, het afbreken gaat natuurlijk volgens het principe. Ja. Je kan niet zomaar uh, iets doen. Dus bijvoorbeeld nu regent het. Ja. Ligt het nu helemaal stil? Ja, daar hebben we nu wel even bewust voor gekozen. Ja. Je is, hebt gekeken naar volgende week. Ik zei deze ook al, uh, ja. het ziet er goed uit. En probeer dan zo in zo'n kort mogelijke tijd dat hele ding weg te krijgen...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 Goed, um, seizoen ten einde, volgend seizoen met een nieuw interieur en fris, uh, fris begin. Hoe lang werk jij nou al bij uh, Dit was Plaçant? mijn achtste jaar. Ja, ik ben er, het eerste jaar was ik er niet. Dus ik ben er het tweede jaar bij gekomen. Dus dit was mijn achtste seizoen. De langste en vaste medewerkers, John? Ja, samen met Tristan. Die is ook al bij ons vanaf het eerste uur. In de keuken. In de keuken, ja. Ik vraag dit een beetje omdat ik overal hoor dat er weinig personeel is.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 <laughs> ja, nee, nee, dan... dan Ik was daarom ook vragen. Op. Gaan, wij, gaan wij ook die nee, kant Nee, want als we... Nou ja, dat ja. gaat misschien wel. Hè, dat is natuurlijk moeilijk om in te schatten. Maar voor veel feesten partijen huren wij dan nou wel zeg maar, specialistisch personeel in. Die dan ons onder begeleiding van mij of met deze. Mm -hmm. of met, en door de, de partijen runnen. En dan... Um,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 omdat wij, uh, uh, je hoort in, in, in ja. Horikaland over personeel, er stond laatst een heel stuk over Engelstalig en dan hoor ik dit. En dan denk ja, dan is het ja. toch uh, veiliger om met Nederlandstalig personeel te werken. We gaan het volgend jaar zien. Ja. Uh, ontzettend bedankt voor deze prachtige QV-Plasan. Graag gedaan. Deze ja. ook Dank bedankt. wel. Zeker. Ja. Even, ja. Uh, ja. ja, gaan wij doen. En wij uh, wachten met spanning op het uh, volgende seizoen. Tot het 20, volgende 20, seizoen. 2020 ja. 20. Ja. 20. Ja. Leuk. Dank je wel. Dank We mooi Dank je wel.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 The floor. We've never danced like this before. We don't talk about it. Dance.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 Ik schijn zo'n verschrikkelijke goede baas te zijn. Ze zijn niet weg te slaan. Echt waar? vakantiedagen. Ja, minder vakantiedagen. Verboden zwanger te worden. Niks heb geholpen. Oh, oh. Ze blijven gewoon allemaal... Ja. Uh, ja, maar ze hebben jou nu wel zo gek gekregen dat je over drie jaar weg bent. Ja. ja. Dus uiteindelijk, uiteindelijk. uiteindelijk. Er is een tijd van komen, er is een tijd van... Ja, Peter, nou, dat is, dat is, uh, dat is duidelijk. Maar... Ik zit 50 jaar in het vak, dus uh, ik vind het dat uh, dat is mooi geweest. Ja. En uh, er blijven nog een hoop andere dingen te doen. En, Zoals de Kerkpleinconcerten. Kerkpleinconcerten. Zoals Stichting Classic Concerts. Jaar, 20 jaar bestaan. 20 jaar bestaan. Dus we zijn heel wat van plan volgend jaar om echt een keertje een hele speciale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 Het koren moeten betaald worden. Dus of je dat moet doen, daar zitten we nog even over te dubben. Daar hebben we ja, nog even de tijd voor. Maar uh, wat we wel gaan doen, is in ieder geval uh, goed beslagen ten ijs komen. We zijn zo goed als klaar. Nee, we zijn klaar met het programma. Met, met dit seizoen? Nee, Voor volgend, volgend jaar al. Okay. Oh. Tot en met december is alles ingevuld. Zo. Op de grote productie na dan. Oh. En uh, dat ligt nu bij de drukker. En dat komt bij het volgende concert. In november wordt dat uh, kenbaar gemaakt. En uh, dan komt zoals altijd weer het Haarlemse Philharmonisch Orkest. Ja. Nou ja, en die januari en november...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 Dat is leuk voor de kas, maar dat willen we niet. Dat is niet ons uitgangspunt en daar houden we al twintig jaar aan vast. Want uh, nou, bijvoorbeeld wat er naar nou morgen komt. En dan hebben we het over Viviane Sheng. Ja. Uh, niet meer een rising star. Uh, het is een Amerikaanse. Ze is 29 jaar oud. Uh -huh. uh, het is een Japanse die in Amerika woont en op het ogenblik verblijft in Amsterdam.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 als ze daar had gewoond en van daaruit had... hadden we de nooit gekregen nee, natuurlijk. Nee. Het feit dat ze nu... Maar de treinen schijnen niet te rijden. Dat is wel een leuke bijkomstigheid. Dus oh, oh, de impresario nee. belt te rijden dit weekend geen treinen. Mevrouw Schenkmond, daar en daar. Willen jullie er even ophalen? Dat doe jij ja. wel. De stoos gaat morgen naar Amsterdam. Toe. <lacht> nee, dat moet je delegeren als voorzitter. Ja, ja, ja. ja, ja. ja. Nou, jij staat gewoon met de hè, bloemen ja, bloemen. Ja, ja, ja, ja, ja. Voor de ontvangst in de ja, kerk. Ja, precies, <lacht> precies. hele plat. Ja. Ja, mooie repertoire trouwens ja, ja prachtig, heel mooi, prachtig. Heel mooi, ja. Er staan zijn hele mooie stukken bij ja. en uh, ja het is lekker weer voor zo'n uh, concert morgen. drie uur half drie de kerk kopen. entree vraag ik niet hoe het kan maar profiteerde van vijf euro ja, harde hele geld, euro's heen. dus ja. uh, wat dat betreft uh, gaat het hartstikke goed maar, en dan uh, uh, buiten dit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 December. Dus iedereen is bij. dan... Dat past er echt er. mooi bij. En uh, dat wordt ook een prachtige uitvoering <laughs> maar, maar eerst zondag 17 november nog. Hè? Eerst zondag 17 november. En dan uh, het Halemse Filomenie Orkest. van die Orkest Halem. Ook een, uh, een happening op zich ja? is dat.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 You ride on by, and the blue light shine with the heavenly grace, and you ride on by Your drive, getting into town You're Just sneaking on my own LSD fighting that trouble now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 hij kan nu in één keer met een hele groep aan de gang. Ja. Ja. En dat is hartstikke leuk. Ja. Want uh, ja, gaat met elkaar ga je een voorstelling maken. Ja. En, uh, ja. Krijg je ook jullie... les, les krijg je les er ook in, omdat je helemaal blanco daarin bent gekomen. Uh, nou ja goed, je hebt natuurlijk repetities. Ja. En uh, ja, met de kennis van, uh, van spelers, die het soms al 30, 40 jaar doen, ja. die nemen jou mee. Ja. En die ja. zeggen gewoon op een hele leuke manier van oeh, je hebt het nu zo gedaan, probeer het is zo.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 Die dan, uh, he, die waar we dan uit putten, zeg maar. En soms ja. komt daar een, een nieuwe bij. Maar ja, vaak zijn het toch regisseurs... die je ook bij andere toneelverenigingen in Haarlem uh, he, aan het werk ziet. En denken van, oh, dat is, kunnen we die ook eens vragen. Maar dat is wel leuk. Ja, ja, dat je is steeds heel leuk. een wisselende regisseur regisseurs. Ja, dat is echt ja. heel leuk. Want ze ja. hebben allemaal hun eigen accenten, hun eigen ja. werkwijze. Het is, dat is heel, heel erg leerzaam. Ja. Elk, elke regisseur...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 Ja, en dan, als we dan zo'n regisseur hebben, dan gaan wij in overleg met die regisseur kijken van nou wat voor stukken wil, wil, wil, hè, wil je doen. Dat zijn sommige regisseurs die, die voelen zich het beste bij, bij een blijspel. En anderen die doen liever iets serieus. Ja. En dan in overleg met die regisseur gaan we dan kijken van nou, wat, wat welk stuk is, is geschikt, wat hebben we nog niet gespeeld. Hoeveel spelers doen er ongeveer mee in dat stuk? Want soms zijn er mensen die doen dan even niet mee. En zo wordt dat een beetje op elkaar afgestemd. En is het altijd een blijspel? Of van alles? Nee, Die spelen nee. echt van alles. Nee, dat, dat wisselt. Okay. De laatste keren wel, wel toevallig wel steeds blij spelen gedaan. Maar dat is zeker niet, uh, niet de bedoeling om dat, dat steeds te doen. Nee. Mm -hmm. Want het volgende stuk zal ook een, uh, serieuze, een serieuze stuk, stuk worden. Ja. Ja. Ja. Uh, dus dat, uh, dat, we, ja, dat wil de groep ook graag voor de afwisseling. Ja. De, groep, de groep wil niet alleen maar blij spelen. Maar nee. wil gewoon echt. Die wil, het, als hele palet pakken. Pakken. wil je het hele palet pakken. Ja. Absoluut. ja. ja.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 Ja. Ja. Ja, dat is, ja, ja, ja. Daarvoor is het wel een blij spel. Ja. Gelukkig. Het ja. toch altijd wel weer goed af. Ja. Ja. Als hij ja, uh, uiteindelijk toch niet doodgaat, nee, is dat dan voor dan hem wel nee. winst. Nee. Wel ja. nee, Nee, maar er gebeurt wel wat nodige voordat die conclusie... Uh, ja, nee, er ja, dat, dat, uh, daar kan ik me wel iets bij voorstellen. Ja, ja, ja. En jij speelt er ook mee natuurlijk in Londen, Ja, ik ja. speel ook mee. Ik heb... Uh, uh,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 In ja. het voor en het najaar? Ja. ja, eigenlijk altijd rond maart, april en, en oktober, ook, november. Ja. So en dan dit blijspel of twee blijspellen of, of twee, uh, twee spelen per jaar, zeg maar? Nee, twee, twee stukken per jaar. Toch, ja. ja. ja. En dat ja. kan blij of... zijn. van Chekhov tot Haarjo van der Heijden heb ik gelezen. Dus ja. je bent oh, heel ruim palet, ja. Ja, okay. heel, ja. ja. Ja. Ja. heel divers. Ja. Ja. ja, het is heel divers, ja. Theater de Krocht?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 is heel hoog en dat ja. zijn we dan in Haarlem ook niet gewend. Het nee. is ook heel anders, maar het, het is wel. Ik vind het leuk. Ja, het de, de, de publiek zit ook in een soort uh, café-opstelling aan tafeltjes. Dat, ja. nou, dat maakt het ook heel, ja. heel gemoedelijk heel en gemoedelijk, gezellig, vind ik. Ja. En uh, nou, het foyer is ook uh, met de ontvangst door Theo, de beheerder is ook altijd uh, ja, gezellig. Ja, ja. ja. Dus ja wij uh, spelen er graag. Ja. Ja. Hoe is het met de kaartverkoop? Nou, die kan in in is sowieso in Zandvoort nogal wat hoger. Het uh, dat... gaat ook een beetje om de bekendheid. hè? Ja, ik bedoel, dit is precies. Dit ja, het tweede, ja, tweede precies, jaar dat precies. we nu in Zandvoort spelen. Ja, ja, ja, ja, dat, dat goed? ja. ja. we hebben hier mij jaar, we denk twee ik, of drie jaar, Ja, denk al derde ja. jaar ja. Derde ja. jaar. zelfs. Ja. ja. ja. Dus we moeten nog een beetje naamsbekendheid opbouwen. Is, dus uh, nou, daarom zit je ook een klein, klein beetje hier We hebben graag nog wel wat extra publiek ontvangen. En we hebben daar ook een kleine promotie op gemaakt inderdaad. Want om het iets makkelijker te maken en ook leuker voor mensen om te komen. Kunnen ze naar onze voorstelling komen in Zandvoort. En dat kost 10 euro in plaats van 13,50. Wat we normaal gesproken vragen voor onze voorstelling. En er kan nog kaart zijn ook te koop bij de deur. dat is ook allemaal En bij Bruna ook? Bij Bruna te koop? alleen aan de deur? Aan de deur. Of via onze website. Oké. En de website is? www.toneelgroepvondelhaarlem.nl Oké. Ja, maar In ieder geval, de deur uh, is ook prima mogelijk nog. Ja hoor, ja. vooraanstaande zondag. Ja. Een prachtig blijspel, stuur mij geen bloemen. Ik heb een klein stukje erover gelezen, dus ja, ik vind het ja. is fantastisch. In Theater de Krocht, uh, 20 oktober, dat is dus zondag, om half drie ja. Ja, uh, is inderdaad. het begin. En de zaal gaat waarschijnlijk een uurtje een keer ja, na nou, een half uurtje denk ik. Ik weet het niet precies. Uurtje, uh, ja. Ja. En alle standvoerders krijgen 3,50 euro korting heb ik begrepen. Ja, ik kijk. Precies. Ik hoop op een grote opkomst voor jullie. Ja. En in, in ieder geval veel plezier met het stuk. Ja, dankjewel. En, dan Dank en uh, we spreken elkaar zeker bij het volgende stuk. Ja, super. Dank Onwijs bedankt. Dankjewel. Succes. Je wel.